eigenlijk niet echt een oldie, dit. Maar toch ook weer wel, een beetje. misschien ja. ga ik ook wel mee kappen met dat oldie-gezeik. Hoe lang is dit geleden dan? Geen idee. Ga je nu ineens aan mijn een jaartallen vragen? Nee, ik ja, weet niet ik, eens wanneer... Ik, ik, uh, ik, ik weet wel... wanneer Pavarotti overleden is, gisteren. Nee, maar ik, ik, dat was in 2007. Ik denk wel, ja, de, de, deze de, de, de plaat, echt wel, bijvoorbeeld, uh, 2002. Ja. Ja. lang ja. Nee, dit is wel oh. echt een oude plaatsen. Nou, we krijgen gelijk een discussie. Kom erop, jongens. Allemaal, even wanneer het tijd. Kijk, er gaat één iemand die is bij ze slim. Die checkt internet even. Google. Google. Ik zou acht jaar oud. Acht jaar. Hoorde ik meer dan acht jaar? Anybody? 2000. Zeven Kijk, jaar. op de hoes. Alsjeblieft. Dankjewel, je bij bijna mijn een om. <laughs> zo jammer, dat dit. Nou, uh, welkom bij twee uur Toestand in de Dans. Dat is meestal wat uur dat alles een beetje ontaart in onzin. Maar het valt dit keer mee, want uh, Marcel Wijnstekens heeft zo: benieuwd drie keer aan de telefoon. Ja. Ron Stuts uh, vertelt alles over Albanese in de tuin en de partyagenda. Ja, dat klopt. En Leo, uh, ja, Leon Brouwer gaat wat te drinken ja, halen van ons, denk ik. Wat ga jij doen? Twee uur? Sorry, even. Nou, ik heb sowieso, uh, omdat jullie het weer vergeten waren, goede muziek meegenomen. <lacht> en we bellen iemand van de wereld, de van oh, ja. de witte de wit. Dat vind, dat, vind, dat, even zonder, dat vind ik leuk dat je dat geregeld hebt. Nou, dus, ik, ja, ik vind het ook een leuk festival. Ja, het is een van de leukste straten van Rotterdam aan het worden. En we krijgen Ted Langebach nog in de uitzending. Wel krijg ik geen reactie op. En we krijgen het het lange mag nog in de uitzending. Leuk! Yeah! Leuk! Leuk! Leuk! Leuk! Draaide ik draaide vorig jaar ook al een klein stukje, maar ik moet even goed. Maar dit is zo'n vette plaats. L -U -P -E. Action in, turn that preaching to practicing. Cause what happened back then, I'll be right back again. But each one teaches one, cause we only get as fast as the last one struggling. So help 'em out. Radio. Dit, dit vind ik lachen. Ik krijg uh, altijd een uh, draaiboek voordat we met uh, deze show beginnen. Eigenlijk kan ik namelijk zelf geen ene zak. Komt het een beetje op neer. Alleen ik, ik kan wel schuifjes bedienen. Dat vind ik dan wel weer te ook Nee, dat kan ik ook niet. En dan zie ik dat we Benny Rodriguez aan de telefoon hebben. Benny, Benny, Benny. Hallo. Hey. <laughs> Hallo. Benny Rodriguez aan de telefoon uit Ibiza vandaan. Uit Ibiza, inderdaad. Dat klopt. Klopt dat? Oh ja, ja, dus goed, zeker. Ik, uh, we zitten nu midden in het etentje voorafgaande de optreden in space. Oké. Okay. Dus, uh, ja, we gaan nu even eerst eten en dan ga ik zo beginnen. En we is? Uh, we is, uh, ja, ikzelf, uh, Chris Liebing natuurlijk, de host vanavond, spin club. En Len Fakie, special guest uit Duitsland. En uh, erg uh, oké okay aan uh, bezig op dit moment, dus uh, hij is er ook bij. Oké, okay, gezellig. Ik paas je even door naar uh, vriend en collega Marcel Wijnstekers. Die heeft allemaal vragen voor je. Oké. Okay. Benny, is dit de eerste keer dit seizoen op Ibiza? Voor jou? Nee, dit is de tweede keer. En de eerste keer was de spinclub in, uh, in, uh, in uh, Privilege. Ja. En dit keer is het gehuizen naar de Space. Dus dit is het tweede seizoen van Spin Club. En uh, ja, als, zoals het er nu uit ziet, gaan we volgend jaar weer verder. Ook met Benny Rodriguez op het programma? <lacht> Ook met mij, als het goed is. Ja, ik hoop het wel. Hoe, hoe vind je het? Hoe is het nu in Open Ibiza? Uh, t, ja, hoe voelt het aan? Ja, het voelt... Uh, ja, om de cliché-woorden magisch en toestanden te gebruiken, dat ga ik maar nou, uh, niet doen. Maar het is het wel. Uh, ja, voor mij persoonlijk is het hartstikke tof, omdat ik uh, als uh, vrij onbekende DJ in het buitenland... Uh, ...uitgenodigd ben door een technogrootheid om ja. zijn avond zeg maar als resident te fungeren. Want Chris Liebing heeft die heeft die avond gekregen van de Pacha en die zegt dan tegen die jongens van de jongens van van, van van de Space, sorry. Ja. Uh, die zegt dan van jongens, uh, ik doe die avond, maar dan wil ik wel dat Benny Rodriguez ook op een van die avonden komt. Uh, daar komt het een beetje op neer, maar ja. dan in plaats van één van die avonden is het uh, zes of zeven van die avonden oh. als mede resident. Nou, dat doe je goed. Dus, is, is, is, is, is uh, want kijk, uh, als ik aan jou vraag, joh, waar draai je allemaal in Nederland? Ja, er is eigenlijk geen club uh, meer in Nederland waar jij niet gedraaid hebt. Nee, maar in het buitenland, je bent nu eigenlijk een beetje bezig om het, om het buitenland te veroveren. Ja, ja, nee, dat is wel een beetje mijn, uh, mijn uh, doel. Dus om nu gewoon te proberen naast Nederland gewoon de leuke dingen in het buitenland te kunnen doen. Mm -hmm. En dat gewoon te combineren met de echte leuke dingen in Nederland. Zodat ik een mooie afwisseling heb, zeg maar. Weet je, en niet alleen maar in Nederland staan. Want op een gegeven moment, ik bedoel, Nederland is hartstikke leuk. Maar je moet natuurlijk altijd blijven groeien. Ja. En gewoon, je, er zijn ook veel leuke dingen buiten Nederland. En dat is nu, uh, dat ben ik nu stuk voor stuk een beetje aan het ontdekken. Je hebt nu een plaat uit, hè, op het uh, Underwater uh, label van Darren Emerson. Ja, klopt. Paradox. Ja, klopt. Samen met je maatje Darko Asher. En uh, levert dat dan weer nieuwe. Uh, levert dat dan gigs op? Al, uh, ook in Engeland of in Amerika misschien? Eén nou, plaat is misschien nog net iets te weinig, zeg maar, maar het, het, het opent wel heel veel deuren in de zin van uh, als je natuurlijk aan mensen wordt voorgesteld die je niet kennen. Ja. En, maar ze kennen de plaat wel, kijk, dan wordt het makkelijker om te communiceren. Weet je wel, mensen staan ineens meer open voor. Oh, oké, okay, nou cool, dan zijn ze toch wel benieuwd naar andere dingen waar ik nog meer mee bezig ben. En zodoende uh, via, via via zeg maar het we toch wel nog contacten op niet per se gelijk een boeking maar uh, het, het scheelt dan hele hoop dus uh, ja dat is mooi ja, in rotterdam waar gaan we jou uh, de, uh, ja uh, waar gaan we jou uh, in rotterdamse club tegenkomen binnenkort uh, even nadenken volgens mij voorlopig even... Of ja, nou, vrijdag ga ik in Italië, Aanstaande vrijdag. Morgen ja, gewoon Let in uh, love eens ja. Dus dat is het leven van een drukbezette DJ. Hij draait op donderdagavond in de, uh, op Ibiza. Tot vrijdag, in de vroege Italia. uurtjes. En dan heb jij een vluchtje die heel snel naar Rotterdam gaat. En dan weer gewoon ja. draaien. En zou het dan ja, waarschijnlijk dan. ook. Ja, zo is het ook, ja. <laughs> Benny, um, in Ibiza. en uh, ja. uh, Waar slaap je? Uh, ik slaap in een hotel, uh, heel goed uh, appartementencomplex uh, buiten het centrum. Heel rustig, heet Hotel Satalaya, het is echt een prachtig hotel waar er maar tien kamers zijn. Ja. En het is heel persoonlijk. En het is heel cool. En zeg maar, zoek je ook een beetje de relaxespots op, op Ibiza? Als je Zeg Zoek je ook een beetje de rustige, de rustige plekjes op, de mooie strandjes? Nou, ik moet zeggen, ik heb, uh, normaal ben ik hier altijd heel kort en dan, dan draai ik en dan vlieg ik weer terug. Ja. En als ik hier op vakantie ben met vrienden, dan is het ook echt uh, lekker feest, gewoon elke dag losgaan. Maar deze week uh, was ik al wat eerder hier en ik heb bij een goede vriend van me geslapen, Josh Wink. Ja. En uh, die heeft een villa zeg maar buiten het centrum. Echt een super villa, ja ergens in de bergen. En heel rustig, heel mooi uitzicht. En ik heb daar twee dagen geslapen en uh, ik ben eigenlijk best wel bekeerd van, nou goh, de volgende keer dat ik hier kom wil ik gewoon wat langer komen met vriendin. En gewoon echt een villa te huren. En gewoon echt die mooie, de mooie kant van die pizza ontdekken. Want eigenlijk ben ik daar tot nu toe nooit ja. toegekomen. Maar uh, het moet er zeker van komen. Want die is er namelijk wel, hè. het is echt een heel mooi eiland. Die, die, dat zeker strand en die van, ja. clubs is eigenlijk een beetje bijzaken. Eigenlijk wel, ja. ja. Kom, hoe ouder je wordt, hoe meer. <laughs> hey, laatste vraag. Um, hoe is ja. het met de, de voorbereiding van de Benny Rodriguez studio? Want daar hoor ik verschrikkelijk veel wilde verhalen over. De studio, als ja, nou, er, er gaan heel veel dingen gebeuren. Ja, want ik weet uh, dat je dat je, je, je, je producer's carrière naar een ander level wil hebben. En, en uh, volgens mij um, ben je er ook wel aan toe. Uh, ik ben er zeker aan toe. Het is alleen, uh, ja, het is heel, uh, uh, ik ben zeg maar vrij langzaam geweest met mijn uh, doel, doelstellingen, mijn werkstelligen. Uh, maar nu begint het een beetje aan, uh, van te komen. Ik heb net een nieuw kantoorruimte uh, uh, gehuurd en, uh, met, met studioruimte. Okay. En dat, uh, daar wil ik zeg maar gewoon heel erg vroeg uh, uh, gewoon aan de slag gaan. En uh, ook een label starten. Ja, ik heb heel veel plannen eigenlijk waar ik al jaren in mijn hoofd mee rondloop. Maar ik denk dat 2008 echt allemaal gaat gebeuren. Ik stel voor dat je nu terug gaat uh, naar, je, naar je tafeltje. En dat je even een uh, goede fles drank opentrekt. En uh, die krijg je dan van ons. Maar de bond betaal je gek genoeg zelf. Heel raar. <laughs> Heel goed. in Nederland, hè? <laughs> ja. Hé, hey, dankjewel, Benny. En tot snel, Tot vrijdag, Benny. Hoi, hoi. doei. doei. も出線にはい。 Ja, dat haat ik dus. Hè. Dan hebben we een afspraak met een, een medewerkster van Rotterdam Festivals. Klopt dat maar zo, Rotterdam Festivals? klopt. Ja, hoe heet ze? Anne. Anne. Afspraak met Anne van Rotterdam Festivals. Die dus gewoon wordt betaald van uh, mijn belastinggeld. Gek genoeg. En uh, dan maken we een afspraak mee dat we die gaan bellen. Rotterdam Festivals... Jullie organiseren een festival in de Witte de Witstaat. Wat echt een ontzettend leuk festival is. Ik ben daar vleden jaar geweest. En, en misschien uh, Leon en uh, Masso ook wel. Ja. Uh, en, en dat was echt hartstikke leuk. Dus daar, Zeer druk bezocht. Ja, Altijd helemaal vol. Ruimen we daar een heel leuk uh, plekje voor in, in, de, in de uitzending. Uh, speciaal een uh, plaatje voor uitgezocht. En dan, dan neemt ze gewoon de telefoon niet op. Daar haat ik dus. Laten we dan maar de muziek spreken. Nou, ik vind het gewoon belachelijk. Rotterdam Festivals zorgt gewoon niet goed voor zijn promotie. En ik bedoel, waarom is dit? Waarom gebeurt dit? Misschien is al naartoe aan een carrière switch. zeggen echt jammer. Hè? Kijk, we hebben hier namelijk een soort van uh, strikte hiërarchie in de studio. Massa Wijnstekens heeft een vraag voor de oplettende luisteraar. Je kan het antwoord sturen naar info, nee, uh, dans, d-a-n-s, at En, uh, en Marcel twee steek... kaartjes voor Ofcorso vanavond, voor de winnaar. Ja, toch? <lacht> toch ja, wel, ik zal het wat we geven, natuurlijk. Jij maakt al die deals altijd. Jij ja. zit hier een beetje in die schimmige auto-handel-kaartjes-gebeurtenis. <lacht> ik, ik wat is de, de, de, de vraag? Uit. Kom op. Er, zijn, uh, er is een DJ-recordpoging. Volgende week op het strand bij uh, Bloemendaal. voor week zondag. En in, in juni is er al... een vraag die je op school krijgt. En en in juni, juni zijn twee er 9. in mandje en vier eieren. En nu komen er twee meloenen bij. Hoeveel items liggen er nu in het mandje? Er zijn 69 DJ's geweest 69 die je plaatje hebben opgezet. Binnen acht uur tijd. Nou, hoeveel speelminuten heeft één DJ dan gehad? Dat is de vraag. Nog Twee een kaarten, keer. voor of zo. Er waren 69 discjockeys... Die in acht uur tijd... Die in acht uur tijd... Hun plaatjes hebben gemixt. En de vraag is... Hoeveel speelminuten heeft elke DJ gehad? Buiten dat ik het totaal niet... Maar, maar waarom wil <laughs> je het eigenlijk weten? Nou ja, er zit een nieuwtje aan vast. Oh. En, ja. dat, sorry, dat wist ik niet. Dus jij komt uit jij komt uit Rotterdam en je moet naar Bloemenhaal toe. Is het dan leuk om voor die acht minuten... Nee. Nou geef ik het antwoord bij. me? Het is sowieso niet om <laughs> naar Bloemendaal te gaan. Dat <laughs> maakt niet uit. Maar <laughs> buiten dat. De vraag is... Okay. Hoeveel spelminuten per dj? Nee, je 6 stuurt je antwoord naar dans.rijmond.nl dans. Maar we hebben tegenwoordig ook een Hives. Uh, je moet even bukken tegen die microfoon dan. Dat lukt wel, hè? ja Wat, wat is het adres van Hives? www.detoestandindedans.hives.nl Ja... Steeds heel erg in de war van die vraag. 69 uur en dan gedeeld door 85 disjogjes kom je op iets uit. De volgende plaat is om eventjes daarover na te denken. Even goed ademhalen. Knopje indrukken. Got love, don't need money Woo! Yes, all oh, the lips I've kissed You're the one who can't resist Sophisticated lover Woo! More than the bitches of this world Just want you to be my girl Won't you, don't want no other Woo! Oh, you're beautiful How could you not know that you were one Our love is spirit. spirit. Beautiful. Wat een heerl, heerl, heerlijke plaat is dit, zeg. Um, ik krijg nee beterom papier aangereikt. Uh, Aanstaande zaterdag kan je naar het Pure, pure, pure, pure Jazz Festival. Het is niet te lezen dat maar zo. We, aan de handschrift was. Aanstaande zaterdag kan je naar het Pure Jazz Festival... in het uh, culturele hart van Den Haag. Geen idee waar dat is. Um, ben Westbeats, Jazz Nova, Benny Sings, En dan kan je naar dit soort... Uh, geneuzelmuziek luisteren. Maar dan wel te gek, hoor je dit. Hè? Fijn. Marcel, dansnieuws. Ik geef je op de kop af twee minuten. Even een piers pakken, weet jij pakken. Lekker voorbereid ook. Nou, dan gaan we. Ja, kom maar op. Hup. Ik begin met In -in City, het, uh, het, het eerste en het grootste... voorheen het grootste indoor evenement ter wereld... georganiseerd door ID&T... dat staat op losse schroeven. Dat is de laatste jaren is dat geen succes meer. Uh, dat heeft te maken met het feit dat ze de, de trends... en de hardstel uh, uit de programmering hebben geschrapt. En dat was een foutje. Want uh, ja... Maar in die uh, evenementen komen toch wel een hoop liefhebbers van de hardere en de melodieuzere dansstijlen. Je kijkt me erbij aan alsof ik er een mening over moet hebben. Dat is niet de bedoeling toch? Nee, ik kijk gewoon heel serieus naar jou. En als jij dan ja knikt, van nou, volgende. Dan ga ik naar de volgende. Okay. En als jij uh, iets wil zeggen, dan kijk ik naar jou en dan zeg je iets. En dan ga ik daarop in. Nou, ik vond In de City namelijk een heel leuk festival dat de dat laatste keer. De... Echt super goede line-up. Dat was het ook. En alleen uh, alleen voor de, de wat moeilijkere muziek. Of, ja. uh, voor de moeilijk, moeilijkere muziekstijden. Dus, okay. uh, maar uh, wat betreft uh, pop. Er zijn ook nog dingen heel erg populair van vroeger. En één daarvan is uh, Underworld. De Britse techno-band die staat namelijk op 5 en 9 november uh, in Nederland. 5 november doen zij uh, de, Ro de Rotterdamse Maasilo aan. Dat was een extra concert omdat die van 9 november in de, de Amsterdam-Heineken uh, Musical. Heineken Musical in Amsterdam zo snel uitverkocht was. Maar ook in Rotterdam is die inmiddels helemaal uitverkocht. Leuk. Dus uh, de voormalige nou wou is ook eens een keer uitverkocht. De nieuwe track kan je overigens goed beluisteren op internet hè, op dit moment. Die is daar al uh... te beluisteren. Ik, nou, ik heb gezien dat die de. Op is gezet op een illegale ja, site, je, je maar de plaatmanspie heeft een stokje voor gestoken. Ja, je kan hem nog vinden. Ik heb hem vanochtend nog geluisterd. Ik ga niet zeggen natuurlijk waar. Ik natuurlijk dat zeggen. moet je niet hier niet doen, maar dan gaan ja, we daar een link wel even. Ja, ja. Binnenkort krijgen we de, het album van de plaatmanspie en dan gaan we hem hier uitgebreid behandelen. Ja. Uh, dan iets minder goed nieuws of eigenlijk ja. wel weer goed nieuws na slecht nieuws. Wat is er gebeurd afgelopen zaterdag? is een steekpartij, steekpartij plaatsgevonden. de plaats jou, gevonden. Dat ik geen andere relatie met je heb dan alleen dit zo. <laughs> Nou ja, in de Hollywood is het dus misgegaan. Wat is er nou gebeurd? Daar is uh, buiten een vechtpartijtje tussen wat jongeren ontstaan en uh, die hebben dat binnen in de Hollywood uh, ja, een beetje afgehandeld uh, met een uh, steekwapen. En uh, de, de dader die zich zeg maar heeft gestoken, die is uh, de vermoedelijke dader is aangehouden. En, uh, dus je kun, kan een aanstaand weekend gewoon met een gerust hart naar de Hollywood. Oké, okay. dat was hem. Nou, uh, dan heb ik uh, ja, opmerkelijk nieuwtje. Vorige week sprak ik Richie Horton, de ongekroonde techno-koning. Uit Canada. Ja, serieus. Ja. En, uh, en hij keek Sorry, mij aan... was mijn hoofd tegen de microfoon. <laughs> hij keek mij aan en hij zegt tegen mij... Mars, ik heb een fout gemaakt de afgelopen 17 jaar. Ik ben ook schuldig aan het uh, uh, CO, CO2-uitstoten uh, broeikas-effect. Wat, wat, wat, uh, wat wil hij nou zeggen... Hij heeft uh, via labels als Plus 8 heeft hij, uh, platen gemaakt en cd's en die heeft hij wereldwijd verkocht. Maar ja, die moesten natuurlijk allemaal vlieguren maken om uh, verscheept te worden. En ja, daar voelt hij zich schuldig over. Dus wat gaat de man doen? Alle volgende platen die uitkomen op uh, zijn label, plus 8 en uh, minus, die worden in gerecycled papier uh, verpakt. En zo wil de man zeg maar.. Uh, zijn steentje af de aan een beter milieu mooi mooi initiatief maar Toch? het is gewoon natuurlijk een hele goede marketing, uh, marketing ik verhaal. denk dat we het een beetje er tussenin moeten want ik bedoel als dit vliegt hij zelf over heel de wereld dus bedoel. misschien stopt hij daar wel mee gaat hij in de second live alleen maar draaien okay. op internet okay. kan ook hè? Nou, de laatste nieuwtjes waar we het net over hadden over die dj-record poging die is volgende week zondag vindt die plaats op het strand bij uh, bloemendaal in de beachclub blm 9 hoe je dat uitspreekt weet ik niet. Dat zou ik in het Engels kunnen. maar... De BL9? De BLM 9. De BLM 9. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Ik denk het ook. Maar goed, uh, uh, vorige keer kwamen er dus 69 DJs op af. Die hebben in acht uur tijd uh, plaatjes gedraaid. Iets dus hoeveel... van acht minuten per de uh, Ja, iets minder. Maar dat uh, mogen die. Uh, als je dat thuis uitgerekend hebt in uh, Jeppelgemeil van. Uh, Maakt niet uit. Maar goed, uh, iedereen zegt dan uh, ja er komt een Guinness Book of records, komt het erin en zo. Maar dat, dat doen ze allemaal niet aan, want dan moet er een notaris naar het feest. Uh, iedereen moet zijn paspoort meenemen. Moet er moet een afgevaardigde van de in zijn book of records heen en die moet al die namen opschrijven en dat doen ze niet aan. Dus uh, het is eigenlijk gewoon ook weer zo'n promo stunt, net als bij Richie Alten. Oké, okay. dat was het. Dankjewel zo. Dit is China Doe. En die draait binnenkort ook ergens, want je zei, dit moet je even loepen. Die heeft een uh, CD mogen samenstellen voor ja, de Brusselse Techno uh, Club The Fuse. Maar een mixalbum. Dat is normaal toch een heel, een, een mannenheftig techno-aangelegenheid? Dat is ook zo. En, uh, en uh, ja, de, de, de, de eerdere CDs zijn ook samengesteld door uh, helden als D Dave Clark... en Ja, DJ Hel, noem maar op. En uh, nou, nu hebben ze Is dit dan net eigen... zoiets als vrouwenvoetbal? Dat, dat het ineens moet of zo? Of is het gewoon heel, heel goed? Ik bedoel, jij bent ervan, van deze muziek? Ik ben ervan, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar ik wil wel zeggen dat dit een hele getalenteerde DJ is. Shinadoe, uit uh, Amsterdam. En uh, wij hebben ook uh, over een week of twee een uitzending... Gaat ze meer vertellen over deze cd? En ja. waarschijnlijk dit nummer. Okay. Gewoon de ideale integratieplaat. Gewoon 87 culturen op een hoop geflikkerd en het werkt als een, als een gek. Iemand enig idee waar hij over zingt? Ik even alle microfoons opzetten Dat is altijd niet echt eigenlijk een hele verstandige beslissing voor mij. Over chorizo en bloemen. Dat, dat gok je of dat weet je ook echt. Ja, hij, heet in, hij heet in ieder geval zo uh, Del Flor. En Del Flor is zijn bloemen. Van de bloemen. Even voor de luisteraars... Uh, Leon Brouwer, Gadgetman, heeft in een verleden ooit als propper gewerkt in, in, in, aan de Spaanse kust. Dat is voor niemand leuk. En daar is hij dus... Ja, Henk, een go-go-danser ook Een go -go danser aan een paal. Um, maar daar heeft hij dus deze wijsheid op gedaan. Dit liedje gaat dus over vlees en bloemen. Het vlees, dat hebben uh, we ja, het, het is sorizo, met een S. En sorizo, en het vlees is met CH. Dus. Maar nou, ik ben niet meer zo van het beest dat lees. Doe maar de uitgaansagenda, jongens. Dit is altijd een grappige ronde. Ik zal even je muziekje opzetten. Kom maar. Ja, en opvallend uh, allebei grijs vandaag. Ja, altijd. Muisgrijs. Kom maar ja. op. <laughs> uh, vanavond, of course. Uh, daar is de verjaardag uh, van uh, Joey Daniel. Die niet jarig is. Uh, dat dus niet te min uh, 40 dj's. Uh, waaronder uh, Jermaine S, Melly Mel... Sunny James en uh, Leroy Styles. Uh, wat ook uh, erg leuk is vanavond, is uh, Rowtown. Daar draait Jos Lebon en Monica Electronica. Morgen voor jullie jongens in de Gay Palace optreden van Mono, DJ Snuba... Cliché, Lelo en Hanna Holland. Dan in Off Corso New Jack Classics en Swingbeat met Frank, Chippy, TR... Swing en Mixmaster J. Tegenover de Off Corso Talia Lounge, de Latin Lovers feestje, Gregor Salto, Benny Rodriguez. Als je uh, helemaal terug is die Ibiza. Lucien voor Crick Sox en. Chris Rox. Zadie MC. En uh, Ron uh, gaat verder met zaterdag. Ja, geen za rosé meer voor Leon. Even de, ter attentie, uh, de rosé voor Leon is klaar. Ja, zaterdag uh, zou je kunnen gaan kijken in Den Haag bij de, de City is Hours. Uh, daar treden Viva La fête op, De Infidels, Steve Angelo, Sebastian Incrosso, Terry Lee Brown en Benny Rodriguez. En daar kunnen we kaarten voor weggeven. En dan is de bedoeling dat je aangeeft van hoeveel DJ's, uh, hoeveel speeltijd ze krijgen. Uh, 69 DJ's in uh, 480 minuten, zoiets uh, was het. Hè? Ja, zoiets. Nou, als je dat weet, dan stuur je antwoord naar uh, dansetrijmop.nl. Dan kan je kaartjes winnen voor de City is Ours uh, uh, Ook in Den Haag Pure Jazz met Benny Sings. En. Marcel, wie, wie komen er meer? Jules Delder. Over. Oké, okay, nou, daar kan je kijken. Of in ben, of of ja, ben West Ja, en Ben In Rotterdam, of Corso, Triets, uh, de avond van Chucky en uh, Real. Um, Outland, de Santai-party met Fleshiken, Rocket, Good Grip en Caito. En in Italia is de Footclub met Ricky Rivaro, Brian S. en Ryan Marciano. En om het weekend uh, af te sluiten, uh, dan kun je gaan naar de Catwalk... met uh, diverse DJ's onder TH Exposition. Van 7 tot uh, 3 uur. En ook Robert Owens draait oh, in ja. Rotterdam. Ja, dat is uh, zondag. In het Theater. Dat vind ik vette shit. En dan geven we ook kaartjes weg. Daar mogen we nog oh. steeds kaartjes voor weggeven. Ja. We hebben de winnaars nog niet bekend gemaakt. Dus stuur een mailtje naar dans.rijmond.nl Als je, uh, nou, noem gewoon één klassieke van, uh, van Robert Owens. Dan uh, regelen wij dat je gratis naar binnen kan. Oké. Okay. Dat was het? Dat was het. Mag ik jullie dan weer van harte danken voor jullie uh, onuitwisbaar gemaakte indruk in deze radioshow. Heel graag, graag Ik meen het echt, hè, dit keer. Ja. Dankjewel. Het verhaal van die Albanese in de tuin houden we nog te goed van je. Ja. ja, dat komt volgende week. Top. <tosses> we zijn volgende week terug. Dat uh, is dan wel de bedoeling. Um, ik had nog iets heel belangrijk wat ik moet vertellen, maar dat ben ik dan dadelijk werkelijk vergeten. Uh, nee, niks meer hè? We zijn klaar. Daar nog één plaatje gemaakt door iemand die net zijn eerste lessen heeft gemaakt op zijn keyboard. Mm -hmm.